Drie uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Honduras hebben de twee beruchtste en gewelddadigste bendes een vredespact gesloten. Daarmee lijkt een einde te komen aan een bendeoorlog die aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost. Er is geen officieel verdrag getekend, maar de wapenstilstand is waarschijnlijk het begin van een blijvend akkoord. De Hondurese president Lobo heeft zijn steun uitgesproken voor de overeenkomst. Honduras is het land met de meeste moorden per hoofd van de bevolking. Er worden dagelijks zo'n twintig mensen gedood. Ruim een jaar geleden sloten bendes in buurland El Salvador een vergelijkbaar akkoord. Sindsdien is het aantal moorden in El Salvador meer dan gehalveerd. De Argentijnse oud-dictator Jorge Videla blijkt vorige week donderdag te zijn begraven. Dat is in het geheim gebeurd op een begraafplaats in Pilar, ten noordwesten van Buenos Aires. Fidela overleed op 17 mei op 87-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Die werd volgens artsen veroorzaakt door botbreuken en interne bloedingen... die hij vijf dagen eerder opliep na een val in de douche. Fidela zat een levenslange gevangenisstraf uit voor misdaden tegen de menselijkheid. Hij voerde in de jaren 70 en 80 een schrikbewind in Argentinië... en was verantwoordelijk voor talloze verdwijningen en moorden.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 Het Bushia Riot-lid werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot twee jaar werkstraf... omdat ze met twee anderen een protestlied had gezongen in een kathedraal in Moskou. Het weer verspreidt over het hele land een enkele bui. Overdag bewolkt en periode met regen. In het noorden soms ook zon bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met direct van Zessen. Welkom terug. Ondanks de tijdstip denken wij nog lang niet aan slapen. Wat u ook wakker houdt, houdt de radio vooral aan. En luister straks mee naar blogger Bas Pattennotte... die zich boos maakt over Utrechtse krakers. Ook is Emiel Landman nog steeds bij ons te gast om te spelen... en straks de nieuwsdag door te nemen, laten we dat niet vergeten. Maar nu eerst over naar het altijd bruisende houten. Want er is na bijna tien jaar over gesteggeld en gepraat in houten eindelijk dan iets gedaan. Drie omstreden windmolens in de wijk De Polder werden voorzien van Wieke. Maries Bakker, voorzitter van Stichting GigaWiek, kwam op voor de belangen van de bewoners en is waarschijnlijk minder blij. Goedenacht, Maries Bakker. Goedenacht. Een klap in het gezicht? Uh, nou, een voorzienbare klap in het gezicht in ieder geval. Ja, ja maar goed, ja, je hebt er zo lang uh, tegen gestreden, dan lijkt het me toch geen prettige dag, de dag die gisteren was. Uh, nee, dat is het natuurlijk niet. Maar uh, het is nog niet uh, de laatste dag. Dus uh, uh, we zijn nog strijdbaar als altijd. Overigens ben ik niet alleen. Hè. Het zijn 800 huishoudens met, uh, met ons. Mm -hmm. Ja, maar ik spreek nu met jou. Hè. Dus ik begrijp inderdaad ja, dat er meerdere mensen zullen zijn. Uh, was je aanwezig bij het plaatsen van de wieken? Uh, nee, ik ben zelf in uh, Zwitserland voor een symposium over uh, windturbines en gezondheid. is wel ironisch dat je dan toch uh, zelf bij een, een, een congres over windturbines bent. Je, hebt dus wel, je vindt het wel goed, een goede zaak dat er windenergie is, of niet? Oh ja, absoluut. Ik denk, denk dat iedereen die ontkent dat we een energietransitie met elkaar moeten doen in de wereld... dat die een andere vraag moet stellen. Maar not in my backyard. Uh, nou, niet alleen nog in mijn backyard. Uh, als het niet anders kan, dan zeker. Maar in dit geval zijn er betere locaties beschikbaar. Zowel locaties die meer wind opleveren, als waar minder mensen er overlast van hebben. Kijk, maar waarom zijn de windmolens in houten dan nu zo'n groot probleem? Nou ja, omdat ze uh, eigenlijk heel erg dicht bij woningen komen te staan. Terwijl er locaties beschikbaar zijn uh, die a. meer wind uh, hebben en, en b. waar minder mensen er last van hebben. Mhm. Mm uh, ja, en, en vooral ook omdat er uh, aan de woningen uh, die dichtbij zijn heel veel economische schade wordt gedaan. En ik vergelijk het altijd met als ik uh, een kras maak in uw auto, dan uh, verwacht u dat ik dat vergoed. Ja. Uh, en zo is het ook zo dat uh, als uh, iemand schade doet aan mijn woning, dat ik ook verwacht dat ik ja, dat dus vergoed. Maar begrijp ik uit je woorden dat uh, als er vergoeding zou zijn, als u vergoed zou worden voor het dalen van de prijs van uw woning dat het dan eigenlijk al een stuk makkelijker zou zijn... en uh, dat uh, het beetje lawaai dat uh, de windmolens maken dan voor liefgenomen zou worden? Nou, althans is het al een keuze van mensen om uh, of te kunnen blijven wonen waar ze wonen... of ergens anders naartoe te kunnen. En, en die keuze die is nu eigenlijk ontnomen. Doordat, ja, iedereen heeft een hypotheek, denk ik. Mm -hmm. Althans, de meeste. Uh, en die worden geconfronteerd met waardedaling uh, uh, waar ze niks meer mee kunnen... Ja. En dat ze ook niet even zelf op kunnen moesten. En hoe is het nou met die situatie? Ik rijd zelf wel eens uh, om houten heen. Hè, want je hebt zo'n mooi schitterende ringweg. Die zullen, zullen mensen wel herkennen. Die zie je ook eigenlijk al vanaf de A27 liggen. Uh, is het dan buiten die ring, neem ik aan, toch wel dat die, dat die windmolens staan? toch? Hoe is de situatie? Ja, ze staan net buiten de ring. Um, als je naar mijn woning kijkt. Mijn woning staat op minder dan 400 meter afstand. Mm -hmm. Die windmolens zijn 150 meter hoog. Ja, dus dan, dan met, met een, een, een dalende zon uh, zit u in de schaduw? Uh, ja. ja. Ja. Ja, en dat geldt eigenlijk voor de hele wijk? Dat geldt voor een groot deel van de wijk, ja. Ja. En nu staan ze er dus toch. Dan lijkt het me dat het onomkomenbaar is, toch? Dan kan je eigenlijk... Uh, die dingen zullen niet meer naar beneden gehaald worden, neem ik aan. Nou, dat, dat ligt er maar aan. Uh, wij zijn uh, naar het Europees Hof gestopt. Uh, en uh, als we daar gelijk krijgen... dan uh... Dan zullen ze weer weg moeten. Ja, ja, of misschien dat u dan die compensatie krijgt waar u op he gehoopt heeft. Uh, dat zou kunnen, ja. Dat, dat, dat. Maar eerder zal aan de orde zijn dat ze, dat ze weg moeten. Ja, oké. Okay. Nou, dat zijn dan dus spannende tijden alsnog. Uh, wanneer verwacht u een uitspraak? Uh, het Europees Hof doet de uitspraak in februari volgend jaar. En tot die tijd zit u in ieder geval in het lawaai en in de schaduw? Nou, een schaduw, dat uh, zal op zich wel meevallen. Ja, Lawaai ja, lawaai sowieso. En we krijgen het tegenaan. En goed, de, weet u, dat het, het is voorlopig, is dat zoals het is. Ja. Nou ja, bedankt voor de toelichting. Uh, de, de bewoners uh, die uh, zich achter uw schaduw, die hebben zich neem ik aan allemaal gemeld. Of kunnen ze zich nog bij u melden als ze klachten hebben? Oh, ze kunnen zich nog steeds bij ons melden. Onze uh, website is gigawik.nl. Uh, mm -hmm. En daar zijn ook alle documenten voor het, van het Europese Hofplezier. Bedankt voor de toelichting. Vanuit Zwitserland dus, Maries Bakker... voorzitter van Stichting Gigawik. Goedenacht. Goedenacht. Het is 7 over drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker. Dat doet u waarschijnlijk omdat u, net als wij, net als ik, nog steeds wakker bent. En laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 28 mei 2013. En dat doen we in het onderdeel Weten of Vergeten... waarin we samen met onze muzikale studio dus bepalen wat we over een week... ...nog willen weten of wat we over een week willen vergeten van het nieuws. Vandaag is Emiel Landman te gast in de studio. En dus doet ook hij mee aan weten of vergeten. Emiel, ben je klaar voor? Ja, ik ben heel benieuwd ook. Ja, volg je het nieuws een beetje, normaal gesproken? Um, ik vind dat wel belangrijk. Ik doe het ook wel. Ik vind het ook altijd wel fijn als ik ontbijt en kijk ik weleens RTL Z... Ik weet ja, nou, waarom, dat, maar ik nou vind de, best de meeste muzikanten die je zijn, we hebben je wekelijks muzikanten te gast ja. en over het algemeen, uh, ja, het varieert natuurlijk, maar de meeste mensen zeggen, nou, ik check het wel eens op nu.nl, op mijn ja. app, op mijn telefoon. Maar inderdaad RTLZ, dat is iets economisch. Daar zijn muzikanten toch over het algemeen niet al te sterk in. Nee, dat klopt wel. Misschien dat ik hem daarom ook kijk. Ja. ja ik vind het wel grappig omdat het eigenlijk, ja, ik weet niet, ik vind het gewoon leuk. Nou, ik, ik vind het vooral belangrijk dat je steekhoudende argumenten hebt... als het gaat om uh, het weten of vergeten. Maar dat, uh, dat gaan we natuurlijk merken. gaan we testen. Ja, het wordt, uh, ik ga streng nakijken. <laughs> laten we beginnen met het begin. De nieuwsdag begon met cijfers van het NIEBUD. Uh, het onderzoeksbureau meldde dat ouders hun kinderen... steeds vaker zelf laten betalen voor hun kleding, uitstapjes en mobiele telefoons. Behalve dan de jongen in deze reportage. Kleding, mobieltje, benzine, brommer, onderhoud, uitgaan. Hoeveel zakgeld krijg je dan? Ja... Ja, geld niet echt. Gewoon als ik iets nodig heb, dan uh, krijg ik het meestal gewoon. Hoe is dat voor de rest? Uh, ja, ik krijg gewoon een vast uh, bedrag en uh, de rest moet ik gewoon zelf betalen. En wie kan er nou van jullie het beste van jullie twee het beste met geld omgaan? Ja, uh, dan denk ik al ik. Denk jij dat ook? Ja, die geeft niks uit. <lacht> <lacht> nou, ze kwamen volgens mij in ieder geval bij jou uit de boeit, uh, Emiel. Ze <lacht> volgens mij ook, ja. ook Brabant. Dus hoe zat ja. dat bij jou vroeger? Kreeg jij uh, veel van je ouders? Nou, dat viel ik wel mee. En ook toen ik 18 was, of werd, uh, toen was het ook wel van... nou, dan vinden we het wel tijd dat je, je eigen zorgverzekering gaat betalen. En uh, ik was vanaf dat ik 18 was wel een soort van uh, volwassen. Ook financieel moest ik dat wel zelf gaan doen, ja. En denk je nu, uh, je bent nu 24? 23. 23. Ja. Vind je dat een goede zaak, dat je zo snel op uh, financiële nou, eigen hebt gestaan? Het was toen gewoon niet leuk. Want toen ging ik dus denken van, oh ja, dus ik moet echt geld verdienen. Dus ik kan niet per se meer doen wat ik leuk vind. Mm -hmm. En als kind kan je natuurlijk alleen maar doen wat je leuk vindt. Maar uiteindelijk heb ik dat goed weten om te buigen. En dan kan ik doen wat ik leuk vind. En ben ik zelfstandig daarin. Dus ik vind het een goede keuze voor mijn ouders. Ik heb, het was een harde les toen, even. Ja. Maar daar wen je in drie je maanden Dus aan. Misschien heeft het niet het gelijk. Je leert het ervan. En we moeten dit dus onthouden. Voor mij heeft dat gewerkt, ja. ja. Maar ik bedoel, ik ken ook heel veel kunstenaars... waarbij dat ook bij is gebeurd. en Die hebben het nooit gered. Die hebben het nooit, min... nou, die hebben dat nooit zo opgepakt of zo geleerd. Weet je wel, dat is gewoon wel het verhaal van: oh ja, het is het eind van de maand een stufie komt binnen en dan nog vijf dagen eh, droog brood eten of blikken bonen halen. Ja, ja, ja oké. Okay. Dus financiële onafhankelijkheid voor jongeren, wel of niet? Uh, ik denk dat je dat per geval moet bekijken. Ik zou dat niet geen lijn optrekken. Maar ik ben op zich wel voorstander. Voorstander, oké. Okay, ja. We vergeten het niet. Ja. Ook vandaag weer veel en eneverend en vervelend nieuws uit Spanje. Gisteren werden daar de lichamen van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn gevonden en er worden steeds meer details bekend. Als de politie al een informatie geeft van dat er in Spanje crimes zijn, ze gaan hier een reactie reactief maken. En met de resten microscópicos die worden van de sangre, de hemoglobina, humana. Ik weet niet hoe het met jouw Spaans zit. Ik was nogal in de war. Uh, ja, zit je het... Un ja. Nou ja, <laughs> ik, ik hoorde de hele tijd het woord sangria, waardoor ja. ik in de war was. Maar ik ben er inmiddels achter, dat betekent bloed. Uh, het is ook rood, sangria. Ja, precies. Ja. Nou ja, het ging erover de, dat, uh, de manier waarop de politie uh, bloed had gevonden... en daardoor uiteindelijk de lichamen. Uh, dat was een uitleg van een Spaanse journalist. Dit heeft Nederland nu heel erg in zijn greep. Denk je dat we het hier over een week nog over hebben, over deze, deze misdaad? Het is natuurlijk wel, een, ja, het, is, het is vrij fascinerend. Het blijkt een hele maffiapraktijk geweest te zijn. Um, als ik heel eerlijk ben, denk ik van niet. Nee? Nee. Niet, uh... of, of er komt iets boven het licht, wat, uh, wat ik, ik weet niet, in hoe, ik, ik heb dit niet heel erg gevolgd hoor. Maar, bedoel, naar mij klinkt het vanaf nu niet echt schokkender dan heel veel andere dingen die dagelijks hoort. Misschien als straks de hele... Volleybal is het, hè? Ja. Ja, straks als de hele volleybalwereld corrupt uh, blijkt te zijn. En dat alle Chinese gok gokkers... Uh, dat het allemaal doorgestoken kaart ja. is. En dat daarom die moord ook... Uh, ik weet het niet. Dat, de, eh, dan misschien volgende Kijk, week nog het moet wel even iets. Het gaat een interessant maar... verhaal worden. Maar anders dan, dan ja. zijn hmm. we toch alweer vergeten. Dat denk ik wel, ja. Nou ja, we vergeten het. Maar Want als je te gast bent bij ben nog steeds wakker, mag je mee beslissen over uh, het nationale geweten. De collega's van 3FM verzorgen elke avond een speciaal journaal voor alle examenkandidaten. Over het algemeen komen er alleen wat klachten langs over pittige vragen en snurkende surveillanten. Maar vanavond was er groot nieuws. Het eindexamenjournaal. Consternatie, ja, dat, vind ik al een, uh, nou, Rutte, dat lijkt me eigenlijk best wel een uh, juiste term. Sadja Saftari van het lax. goedenavond Sadja. Goedenavond, hoi. Consternatie is dat toch wel een, dat, dat, dat klopt wel, denk ik, hè? <laughs> dat kan je zeggen, ja. Nou, het eindexamen Frans van VWO vanmorgen is uitgelekt. Het staat online. Ja, ze lachen er een beetje om. Maar daar ben je als examenkandidaat maar mooi klaar mee. Waarschijnlijk worden er nu vlug nog nieuwe examens gedrukt. Maar of de examinatoren het redden om morgenmiddag een nieuwe toets klaar te hebben... dat is de vraag. En wat ik me vooral afvraag... ja, denk jij dat de data nog gepakt gaat worden? Denk jij dat dit een stage krijgt? Ja, ik denk dat gewoon heel veel mensen daar wel over gaan zeuren. Dus dat ze dan uiteindelijk wel iemand of iets willen gaan aanwijzen... Uh, wiens schuld dat is. Maar het is toch eigenlijk heel simpel. Ja. Of je hebt heel goed geleerd en je had het graag morgen willen maken. Maar dan, als je het echt goed geleerd hebt, dan weet je het volgende week ook nog wel. Dus dan heb je gewoon eigenlijk een week vrij. Ja, maar ja, dan, moet je of, nog een week, dan moet je nog een week, stel dat je nou, er zijn heel veel van die jongeren die dan zo'n go-go-to-reis naar Spanje hebben geboekt. Ja. En die dus willen vertrekken. En die moeten dan nog blijkbaar nog een week wachten. Ik denk dat ze dat that's, kunnen ze haast niet well maken, good. hoor. Dat kunnen ze haast niet maken. Oké, okay, maar, maar stel even dat die morgen er gewoon is. -hmm. Gewoon een nieuwe. Ja. Ja, nou prima, dan is het toch hetzelfde verhaal. Dan ja, dan, dan had je, ja, dan heb je, dan heb je een wel een extra gratis proeftoets gehad. Ja, nou, dat is waar. Je hebt, je hebt dan sowieso de spanning gehad. Ja. Dus uh, jij zegt van nou ja, gewoon doorlopen. Het feit dat de laatste bijvoorbeeld de een CITO-toets gelekt is... denk je niet van dat is een patroon waar we uiteindelijk echt risico lopen? Nou ja, kijk, als er voor morgen een nieuwe toets is... dan is er toch helemaal niks veranderd? Ja, nou ja, we, we vergeten dit gewoon. Me nou. nou, we zijn eruit. Van dinsdag 28 mei onthouden we dat besparen in het gezin... Uh, uh, begint bij uh, het zakgeld van de kinderen... We vergeten dat Sangria Spaans voor bloed is... en dat het WWO-examen Frans met de Franse slag beveiligd is. Dat was uh, het onderdeel. Weten of vergeten, dankjewel, Emiel. Uh, ik ga je nu weer naar de andere kant van de studio sturen. Want je hebt een liedje uh, nog voor ons klaarstaan. Of tenminste, die ga je hier live spelen. Dat Mirror heet. Blijf luisteren. Zometeen meteen gaan we het hebben over de Krakers in Utrecht, zoals beloofd. Maar eerst dus Emiel Landman. met Mirror. Ik moet nog even een koptelefoon op. En... Uh... De gitaan wordt nog eventjes nagekeken. Het ligt nu nog op de schoot. Ik zou zeggen: take it away, hoor, Emiel. Moet je nog even stemmen? Waar silen storms had gone Chasing but won't be heard She is at the point to disagree While she graciously Or sound. It hits the ground. Ik was even in de war, Emil, Want eh, je hield je gitaar op je schoot. Ik zie hetzelfde op die manier. Emil Landman hij speelde met de gitaar op de schoot het schitterende Mirror. Je kijkt me aan alsof je nog verder wil. Het nummer was afgelopen, toch? Ja, ja nee, het was prachtig. Ik, ik, soms heb ik wel eens even een tijdje nodig uh, om weer uh, te landen. Weet je, oh, je ziet het ook, dan spreek ik nog mijn oog dicht. Of dan, nee, maar het ja. is meer in een nacht, joh. het kan, het is 17 over 3. We kunnen ook best nog even, samen nog even vijf seconden onze mond houden. Het maakt helemaal niks uit, joh. Maar, oh nee hoor, jo, uh, net was het nog allemaal strak ja, Het, was allemaal samme, het <laughs> moet toch ook gezellig zijn, het moet toch ook, we moeten toch ook kunnen genieten van de muziek. Emiel, ik vind het leuk dat je er bent. Zometeen ga je nog een liedje spelen en inderdaad, we gaan wel door. Want de tien krakers die zaterdag zijn aangehouden... bij de ontruiming van de Ubica-panden in het centrum van Utrecht... moesten vandaag op zitting verschijnen. Hopelijk geweld tegen personen en goederen... en het gooien van vuurwerk en verfbommen naar de ME... dat werd de gemeente te veel. Utrechter Bas Paternotte, columnist op geen stijl... en adjunct hoofddirecteur van de Post Online... volgt de ontwikkelingen scherp en op de voet. Goedenacht. Ja, goedemorgen durf ik wel te zeggen. Het is hartstikke laat, man. Ja. <laughs> Wat is het laatste nieuws over die, uh, die snelrechtzitting om mee te beginnen? Uh, nou, ik begrijp, ik begrijp dat uh, de, de, de partijen in Utrecht zeiden ja en VVD uh, er werk van willen maken. Maar dat het nog een beetje wachten is op uh, de aangiftes en ik begrijp dat uh, uh, omwonenden... Dus direct betrokkenen wel aangifte hebben gedaan. Maar dat het nog onduidelijk is of de gemeente Utrecht nou aangifte heeft gedaan tegen dat rapaien. Uh, dat <laughs> dat rapaien, daaruit uh, spreekt al een beetje jouw mening. Uh, dat is jouw mening, maar hoe leeft de zaak in, in Utrecht? Ik ben zelf ook daar uh, woonachtig, maar naast jouw column had ik er nog niet zoveel over gehoord. Misschien dat ik verder in het centrum moet zijn. Wat is, uh, wat is jouw opvatting? Hoe, uh, hoe zijn de stemmen? Nou ja, het, het, het, het, is gewoon, het is gewoon heel erg uh, indrukwekkend bijna... Uh, wat er vrijdagavond is uh, gebeurd. Uh, rond half elf uh, zijn in het zwart geklede ninja-types zo omschreven, een, uh, een ooggetuige, de ganzen maken op gerend. Hè. Dat is het plein voor, uh, voor het stadhuis en naast uh, die twee kraakpanden, de Ubica-panden. Mm -hmm. En uh, die zijn, die zijn hebben dingen brand gestoken. Ik, ik ik ben er ook langs geweest. Uh, ruiten van het stadhuis in gegooid. En vervolgens kwam er politie en toen stonden bovenop het pand... stonden krakers met een bivakmuts die zwaar vuurwerk en, uh, en glas... en weet ik van naar beneden zijn gooien. Dus nou ja, hoe de kraakbeweging opereert, hè? intimidatie en geweld. Uh, omdat, uh, omdat het niet gaat zoals zij willen. Nou ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk bizar. Ja, maar Bas, het, het is van alle tijden natuurlijk. En je zou het ook allemaal zo kunnen vertalen dat je zegt... Het is ook een beetje qua jongensgedrag. Hè? Het komt met de jaren, de wijsheid. Nou ja, ik vind, ik vind met, met, glazen, met glazen flessen en uh, uh, zwaar vuurwerk uh, op politieagenten gooien... Uh, vind ik niet uh, qua jongensgedrag. Uh, dat, is, dat is crimineel gedrag. Ja. Het, uh, hè, de ME is niet voor niks ingeroepen. De ME is, uh, is, is erbij geroepen omdat de politie bang was voor forellen uh, en nog meer uh, vernielingen. Nou ja, ze hebben die twee panden hebben ze al redelijk effectief gesloopt. Je wilde niet dat ze dan ook nog eens de rest van de binnenstad gaan, uh, gaan, gaan slopen. Dus nee, ik begrijp het heel goed dat er stemmen opgaan. Want de, de gemeente zelf is nog steeds mm -hmm. wat terughoudend. Maar ik begrijp heel goed dat er uh, ook binnen de Utrechtse politiek stemmen opgaan. Om nou eens een keer dit tuig, want het is gewoon tuig, uh, aan te pakken. Uh, en, uh, en, maar ja goed, het, het is dus wachten, want er komt een snel rechtszitting op... 4 juni geloof ik. Ja. Dus nou ja, wat is snel recht tegenwoordig. Nou ja, dus 4 juni. Ik ja, ja, ik gaf je even wat tegen gas, maar hoe, hoe kan het zo uit de hand zijn gelopen in Utrecht in eerste instantie? Nou ja, kijk, er is wel een probleem geweest met dat pand. Hè. Er zat vroeger een, een, een matrassenwinkel in, een beddenwinkel, die is in eind jaren 90, nee, in 1980, 1989... Uh, is, die, uh, is die afgebrand. Vervolgens heeft de eigenaar uh, daar heel weinig mee gedaan... en daarna is het gekraakt. Op zich is dat wel begrijpelijk. Je zat er ook met die woningnoodtoestand. Maar op een gegeven moment zijn die krakers zich gaan institutionaliseren. Mm -hmm. Dus uh, ze gingen daar allemaal dingen organiseren... en de gemeente liet dat maar begaan. Dus waar, uh, waar de een bijvoorbeeld een cultureel centrum wil beginnen... die moet dan allemaal vergunningen aanvragen... Krakers hoefden geen vergunning aan te vragen. Uh, de gemeente Utrecht heeft het altijd een beetje laten lopen. En dat komt natuurlijk uh, met name omdat de Partij van de Arbeid al jarenlang een grote vinger in de Utrechtse politieke pap heeft. En ja, toch enigszins pro-Krakers is, is mijn idee. Hey, in juni 2010 hè, toen werd de, de anti-kraakwet uh, ingevoerd. En uh, Kraken werd gewoon, uh, gewoon illegaal. Uh, hele goede wet uh, natuurlijk. Uh, moest wel via de rechter, logisch ook. Hè? Zelfs kraakers mogen naar de rechter. Maar uh, de Utrechtse gemeenteraad uh, besloot... de kraakwet naast zich neer te leggen. Ze wilden niet de, de anti-kraakwet uitvoeren. En er was toen een, uh, een, een wethouder van de PvdA, Harry Bos. Toen die motie werd aangenomen. Mm -hmm. uh, toen nam hij hem juichend in ontvangst. Die man die was dus hartstikke blij... Dat ze de kraakwet niet uh, hoefde uit te voeren. Ondertussen, PvdA collega Eberhard van der Laan in Amsterdam, de burgemeester, mm. die begon wel met ontruimen. Maar ja, Utrecht wilde dat niet. En nu hebben we dit gehad: uh, kraakrellen, kraakersrellen, terreur, intimidatie en geweld. Nou ja, dat kun je dus echt wel de Partij van de Arbeid uh, aanwrijven. Want ze hadden het ook in 2010 kunnen doen. En dan waren het misschien ook rellen geworden. Maar dan wel rellen op voorwaarden uh, van de gemeente, op, op, op voorwaarden van de burger. Namelijk overdag, en dan was de mede naartoe gegaan en dan waren ze het boel bezig ontruimen. Ja. En niet midden in de nacht met helikopters en weet ik veel wat voor onzin. Want vergeet niet, hè, dit heeft natuurlijk ook misschien wel honderdduizenden euro's gekost, die inzet van politie. En dan hebben we het nog niet eens over het repareren van de schade en het schoonmaken. Nou, nou, als het aan jou ligt, Bas, dan heeft de gemeente het veel te ver laten escaleren, in ieder geval. En dan zullen ze het snel de kop in moeten drukken. Het krakersgeweld bij de Ubica Panden in Utrecht. Dankjewel voor je toelichting. Alright. En dan neem ik een kijkje in het draaiboek en dan zie ik dat we het zo meteen gaan hebben over. En dit is iets bijzonders, jawel. Een voetballer die uit de kast is gekomen. Het is echt waar, we gaan het zo meteen over die voetballer hebben. Nu is iets anders, want de afgelopen weken waren voor duizenden jongeren bloedstollend spannend. Op de middelbare scholen werd namelijk het centraal eindexamen gemaakt. We hebben het er net al over gehad. En onze sinds vandaag 18-jarige, hij begon als 15-jarige, maar hij is nu 18-jarige verslaggever Rens Gooseling zit er middenin. Vorige week zat het hem niet mee, hij zag het allemaal niet meer zo rooskleurig. Maar hoe is het nu? Het is voorbij. De eindexamens. Voor alle HAVO- en VMBO-leerlingen is het klaar. Alleen die VMBO-leerlingen die Frans hebben, die hebben morgen nog één examen. Vorige week vertelde ik dat ik nog twee toetsen voor de boeg had. Maatschappij, wetenschappen en Engels. En ik dacht dat dat wel goed zou komen. Alleen die week ervoor was gebleken dat dat, ja, dat eigenlijk zo'n gevoel heel weinig zegt. Maar deze twee toetsen gingen dan ook echt goed. En dat betekent dat ik in tegenstelling tot vorige week... Ja, toch weer een beetje hoop heb gekregen dat ik toch kan gaan slagen. Al is het met een herexamen. dat maakt me dan niet uit. Tot 13 juni moet ik wachten... Want dat is de dag waarop ik het doorslaggevende telefoontje ga krijgen. Gezakt of geslaagd. En dan nu even terug naar het moment waarin we leven. Dit is namelijk het moment dat bijna alle examenkandidaten klaar zijn... en eindelijk dan ook tot rust kunnen komen. Als ik even mijn Facebookpagina langs ga. De een zit in Surinamer, de ander vertrekt over een paar dagen... met een groep vrienden naar Lorette Mar om zich helemaal kapot te zuipen. En weer een andere, waar ik zelf er een van ben, die viert het met een groep vrienden thuis... Want zo, wat was dit een lekkere avond. Het weer was goed, de stress van de examens is eruit, helemaal top. Want die examens, ja, die hebben me toch al bezig gehouden de afgelopen weken. En niet alleen mij, ook bijvoorbeeld mijn ouders. Ik vond het een hele spannende periode. Ik vond vooral, eh, als dan een eh, vak heel slecht was gegaan... tenminste, je had het gevoel dat het heel slecht was gegaan. Bijvoorbeeld wiskunde. En dat ik dan een snuitje zag... De, ja, dat doet mij nou pijn. Dan denk ik van, oh jongen. Ja, ik kon niks doen. Gewoon eventjes met je kletsen erover. En uh, zorgen dat je weer positief ging kijken naar je volgende. Alleen al omdat, uh, ja, je moest toch door... En de fruithapjes. Mama heeft voor de fruithapjes gezorgd. Ja, voor Rens ligt het er, zit het er lekker op. Maar voor die studenten-scholieren die morgen nog examen Frans doen... die VWO-scholieren, is het nog steeds spannend. Het is nog steeds de vraag wat er nou gaat gebeuren met die examens. Ik zou zeggen, morgenochtend gewoon de radio aanzetten. Radio 1 heeft het natuurlijk als eerste dat nieuws of het allemaal doorgaat. En deze man, deze man is jarig, althans één van de twee. Ze hadden altijd ruzie, maar toen ze nog samen in een band zaten... Toen klonk het prachtig. Noel Gallagher, hij wordt alweer 47. Let There Be Love, Beatles, Oasis. Who a hole in the sky So the heavens would cry over me So uh -huh. Be love, een pennenvrucht van Noel Gallagher zelf. Hij wordt dus vandaag 47. En hij vond dit zelf een van zijn beste liedjes. Maar nou, daar zijn de meningen behoorlijk over verdeeld. Ik denk dat uh, de menige, menig wereldburger Wonderwall een stukje bijzonder vindt. Wat vind jij ervan, uh, Leon? Ja, die kan je beter meezingen misschien, hè, Wonderwall. Maar goed, ja, het, zijn, het, is het is mooie muziek in ieder geval. Ik ja, uh, nee, ja, ga geen voorkeur uitsteken. Precies, uh, en uh, mocht u nou verder geïnteresseerd zijn in het werk van uh, Oasis... Uh, live Forever, tipje, tipje. Hij is bij ons aangeschoven voor... Het Nieuwsminuutje. Leon Mastik.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 Het zou gaan om het bedrijf Polyester BV. De brandweer is momenteel met veel mensen ter plaatse. Polyester BV is een bedrijf dat werkt met polyester en composietconstructies. Ze maken er onder andere dakgoten en luifels. Het is nog niet bekend of er bij de brand gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. En ook is nog onduidelijk of dat de brandweer de brand inmiddels onder controle heeft. Er was een lange tijd een grote rookwolk, rookwolk te zien. Maar volgens getuigen is de ergste rook inmiddels weer verdwenen. Heiningen valt binnen de gemeente Moerdijk en daar woedde in 2011 ook al een grote brand. Dat was toen bij het chemische bedrijf Chemiepak. Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie komt op voor Omroep Friesland. Nu er plannen zijn om regionale omroep meer te laten samenwerken met de NOS... wil Segers dat er speciale aandacht komt voor de Friestalige regionale omroep. Daarvoor dient dit kamerlid morgen een motie in. Volgens Segers is Omroep Friesland niet alleen belangrijk in de functie van regionale nieuwsbrenger... maar ook zorgt de omroep voor het behoud en het levende gebruik van de Friese taal. Het kunstgrasveld van voetbalclub Spakenburg is gisteravond vernield de supporters van het Gelderse Bennekom. In het degradatieduel voor de topklasse gooiden supporters van het bezoekende Bennekom onder meer Bengaals vuurwerk op het veld. Dat meldt RTV Utrecht.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 Straks nog nieuws over de Amsterdamse pijp. Ik zou er echt heel erg graag willen wonen. Het is natuurlijk een schitterende wijk. Maar het wordt momenteel geteisterd door veel afval. Een zogenaamde afvalbult zelfs. Daar in de pijp. We gaan er zo meteen meer over horen. Maar eerst over de Amerikaanse voetballer Robbie Rogers. Daar gaan we het over hebben. Want in maart, uit de kast, of in maart kwam hij uit de kast. En vervolgens stopte hij met voetballen. En ging er een golf van verbazing door de voetbalwereld. Slechts een handje vol spelers die hem, zijn hem voorgegaan. Maar nog nooit eentje die op dat moment nog actief was natuurlijk. Twee maanden later is de situatie helemaal anders. Rodgers is terug. LA Galaxy was ooit de club van Ruud Gullit en David Beckham. En is nu de club die een openlijk homoseksuele speler de kans geeft... om op een normale manier zijn voetbalcarrière te voort te zetten. Rodgers heeft zijn debuut inmiddels gemaakt. En dat klonk zo. In de 77e minuut. Rodgers in het game. Listen up. Heel erg bijzonder. Bastian Storm is voor Sportamerica.nl vervent. Volger van de MLS, de Amerikaanse competitie. Bastiaan, goedenacht. Goedenacht. Uh, hij ging met pensioen en nu is hij terug. Hoe is dat zo gekomen? Ja, die hele bijzondere situatie natuurlijk. Uh, ja, hoe je net al heel goed inleidde, denk ik. Uh, mooi van een club als LA uh, Galaxy toch een grote naam uit het Amerikaanse voetbal. Uh, die zou spelen in zo'n situatie de kans geeft om, uh, om een comeback te maken op niveau. Um, hoe hij daar terecht is gekomen is een apart verhaal. Wat je net zei, hij is in, uh, in februari, is hij openlijk op zijn op website, is hij uit de kast gekomen. Mm -hmm. uh, om vervolgens ook meteen zijn afscheid aan te kondigen. Omdat hij, uh, ja, net als vele anderen van mening zijn, dat, uh, het gevoel hebben dat uh, homoseksualiteit en de voetbalwereld toch, uh, toch vrij hard kan botsen. Dus hij is meteen zijn afscheid aangekondigd. Uh, is daarna nou gestopt en teruggegaan naar zijn geboorteland. Hij uh, speelde dat moment bij Leeds United in Engeland. Mm -hmm. Vervolgens uh, is in Amerika zijn ze transferrechten, uh, opgehaald door Chicago Fire, dus een laagvlieger uit de Amerikaanse voetbalcompetitie. Uh, hij speelde er op dat moment nog niet, hij trainde wel mee. En daar um, nou, deed zich de situatie voor dat um, Mike McGee, spits van LA Galaxy, uh, geboren in Chicago. Die wilde heel graag terug naar Chicago. Uh -huh. En in het Amerikaanse voetbal is het gebruikelijk dat... Uh, nou, zoals wij hier gewend zijn dat er miljoenen betaald worden voor spelers. Uh -huh. Is het daar gebruikelijk dat de spelers tegen elkaar gereld worden. Dus zodoende kwam er een ruiltransactie uh, uh, uh, op stand... Zeg maar, tussen deze Mike McGee, die terug wilde naar zijn hometown, naar zijn yeah. thuishaven. Um, en hier moest de Galaxy natuurlijk een speler voor terug, uh, voor terug hebben. Nou wist niemand... Uh, was eigenlijk ook niemand ervan uitgegaan dat ze deze Robbie Rogers uh, zouden nemen. Want voetballend is er weinig over bekend. Hij is uh, niet doorgebroken bij Leeds United, wat in de lagere Engelse divisie speelt. Ja. Uh, dus een garantie op kwaliteit uh, kan niet genoemd worden van tevoren. Uh, maar zodoende is hij bij de club gekomen. En is er veel lof voor Galaxy dat ze hem deze kans bieden. Ja, en dat hij dus blijkbaar toch weer het lef had om dan uh, in Los Angeles te gaan spelen. Want het is toch eigenlijk vreemd, hè? Engeland is weliswaar niet het meest... Pro-homo-land, maar Amerika helemaal niet, lijkt me. En L.A. is geen San Francisco, toch? Nee, precies. Nee, L.A. is wat dat betreft een, uh, een onmerkelijke stad. Uh, nou, nou, het zo uitpakt, denk ik, des te mooier. Ik denk ook dat, uh, dat alle partijen zich, uh, ja, zich er goed bij voelden. Als je ook zijn invalbeurt zag, leek je echt... Uh, in februari zegt hij dus, oké, okay, ik stop helemaal mee, dit wordt, dit wordt niks, De voetbalwereld en de homoseksualiteit gaat niet samen. Mm -hmm. En als je hem afgelopen weekend ziet invallen, uh, ja, dat zit eigenlijk gewoon met de grijns op zijn gezicht. Het straalt heel veel zelfverzekerdheid uit. Dus hij heeft in de, in de afgelopen maanden toch voor zichzelf een, uh, een bepaalde ja, mentale barrière, denk ik, overwonnen. Wat hij nu ook uitspreekt, van ik wil een rolmodel zijn en ik wil, uh, ja, ik wil een voorbeeld zijn voor de sport. Uh, ja, dat straalt die, straalt die naar mijn idee ook erg uit in zijn invalbeurt. Even kort nog, uh, de Amerikanen en de Amerikaanse sportpers, hoe reageerden die? Ja, overwegend positief. Uh, heel veel aandacht ervoor natuurlijk. Uh, want het is in zijn algemeenheid de eerste keer dat een uh, openlijke homoseksueel uh, in, de hoogste in de hoogste divisie van welke sport dan ook in Amerika uitkomt. Dus wat dat betreft was er heel, heel, breed, heel veel uh, aandacht op een breed vlak. Uh, veel aandacht voor de MLS, uh, veel... Uh, veel complimenten voor LA Galaxy. zie dat ze als, als grote club toch deze jongen... Uh, dit podium biedt om, uh, om een comeback te maken. Dus ja, Heel veel positieve is... reacties. Zeker weten. Ik, ik vind het ook een uh, ongelooflijk mooie ontwikkeling. En laten we hopen dat er misschien in Europa ook eens uh, is iemand volgt. Bastian Storm van Sportamerica.nl. Hartelijk dank, man. Oké, okay, graag gedaan. Het is uh, zeven over half vier hoogtijd voor het mediaoverzicht. En dat houdt in dat Leon Mastic voor u heeft samengevat... wat er zoal op televisie te zien was... En dan zijn het over het algemeen niet de actualiteitsrubrieken... die jij bekijkt, Leon? Nee, ik heb een aparte stel. Ik, uh, ik kijk altijd een beetje wat de, wat de rest misschien wel probeert te mijden. Maar goed, uh, daarvoor ben ik dan ook aangeschoven omdat ik jou uh, eventjes... Ja, precies, uh, ja, ja, want die actualiteitsrubrieken die kijken we ja. natuurlijk toch wel. Of dat horen we allemaal wel op Radio 1. Precies. Alles uh, wat morgen bij de koffieautomaat wordt besproken... hoort u van Leon Mastik. Ja, en dat gaat vandaag vooral over seks en relaties op de Nederlandse TV. Bijvoorbeeld in het BNN-programma De Allerslechtste Echtgenoot van Nederland. Er zijn nog vijf mannen over nu, want we zitten een beetje halverwege. En één van hen... is de hartstikke bescheiden op. Ik ben gewoon een toppetje. Jij bent de toppetje. Dan gewoon. En ik behandel haar ook als een toppetje. Ja. <lacht> ja, want ik denk dat ik beter dat je is koken. Dat mag niet zeggen. Dit goed. Nou, de bescheidenheid zelf. Vandaag krijgen de heren een masterclass van seksuoloog en jurylid Goedele Liekens. Hoe goed je bent in bed hangt af van hoeveel je weet. Kandidaat Herman tekent even voor ons uit hoe zijn vrouw eruit ziet zonder broek. Clitoris vervolgens De plasgat. Ja, ja. ja, en daar de kutgat. Maar dat stond eigenlijk de <laughs> vagina. Kutgat. Als je dat tegen je vrouw Goedelen zo zegt, dat trek ik eigenlijk met je oren. Hè? Dat heet een vaginale opening. opening. Ik ja. schrijf dat bij <laughs> Nou, en een oorvecht dat kreeg hij, hoor. Het slechtste antwoord kwam alleen niet van Herman. De uitleg van Jaap is uh, nog wat slechter en ook vooral heel erg beknopt. Dit is dus een uh, vagina. En dan zit... Die drie dingen zitten samen in één gat. Ja, nou heb ik er veel verstand van. Want ik heb Jaap de afgelopen week al wat geobserveerd. <laughs> ik dacht dat je verstand van iets heel anders had. <laughs> daar ook van, maar daar gaan we niet over uitweiden. Uh, ik ken Jaap namelijk als een, als een grote man. Hij heeft ook een grote mond. En hij probeert alles eigenlijk af te doen met een grapje. Ja, soms een beetje irritant. Maar over dit onderwerp is het natuurlijk gewoon bitter ernst geblazen. En Jaap blijkt behoorlijk gelovig te zijn. Dat wisten we nog niet. En hij weigert zich te verdiepen in de seksuele lusten van zijn ongelovige vrouw. Ondanks zijn ongemakkelijkheid bij het onderwerp seks... kan er toch weer een grapje vanaf... als hij de erogene zones van zijn vrouw moet opschrijven. erogene zones zijn zones... waar je niet mag parkeren op luchthavens. <laughs> ja, tot zover Jaap. Je hoorde net ook al Rob. Die is behoorlijk zeker van zichzelf. Als hij een seksspeeltje moet uitkiezen voor zijn vrouw... zou hij het liefst zichzelf aanwijzen. Maar hij gokt nu toch op een ander artikel. zijn die kersen. Wat is dat? Ik...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 Nou, een nest spreeuwen uit je achterste. Het klinkt als een heel apart gevoel van binnen. Uh, maar goed, de sterren van een O.O. Uh, Gerso die zijn uh, nog een stapje minder ver. Want die gaan trouwen. Stuk voor stuk uh, beginnen ze eraan. Barbie is al getrouwd en nu gaat ook Jokertje. En daarom hebben zijn vrienden hem meegenomen naar het bruisende Vegas voor een vrijgezellenfeestje.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 Ja, hij is lekker beneden een sigaretje gaan roken. Jokertje is een trouwe man geworden. Vandaag dan ook een braaf uitstapje naar de waarzegster. En wat zegt ze? Het burgerlijk bestaan van deze Jokertje wordt uitgebreid met vijf kinderen. Tot slot nog vriend Tony, die is vreemd gegaan. En in Vegas kan je dan maar op één manier besluiten of je dat aan je vriendin thuis gaat opbichten of toch niet. Goed is het blijkbaar gedaan. Ik het uh, zet. Hem en punt is uit. Punt. Dat was. Ja. Nee, de week nu. Wat, wat zei er nou, Leon? Ja, Kop is uh, het blijft aan met zijn vriendin en Munt, het gaat uit. Het werd uh, Kop, maar zijn vriend die de munt opgooide, zei: Het is Munt, dus het is uit. En uh, overigens bevestigde Tony ook vanavond via Twitter uh, dat, het, uh, ja, dat zijn vriendin het niet heel leuk vond dat hij uh, in Vegas vreemd was gegaan. Nou, oh, nieuws in de nacht. Ja, zeker. Nou, tot slot nog eventjes uh, heb ik uh, gekeken naar uh, het hondje Moetie. Ik weet niet of je dat wat zegt, de rijdende rechter. Hij moest het tanden, maar hij werd gecastreerd. Ja, ze dus zou zeggen dat misschien ook wat voor Tony. Maar goed, vandaag bij de rijdende rechter keken ze nog één keer op terug. En hoewel de dierenarts fout zat, bepaalde meester Frank Visser... dat er geen schadevergoeding betaald hoefde te worden. Er ging een bos bloemen naar het maasje van Moetie. En op deze terugblikdag gaf de dierenarts ook nog een bot voor de Jack Russell. Ik hoef geen bloemetjes te hebben. Maar die heeft hij wel gekregen, ja. Hij lijkt die erover. Ja, ja. Daarna. Maar zullen we het hem geven? Ja, hij gaat hier niet nemen, denk ik. Nee, maar kijk, moet hij. Maar... Moet hij. Kijk eens. Ja. Moet hij. Je hoort kijk het al, hij heeft er geen trek in. Die moet hij dus niet. En uh, tot zover mijn uh, televisieavond in een notendop. Dankjewel, Leon. Je hebt het uh, vast naar je zin gehad. Zeker <laughs> Emel, Emel Landman zit tegenover me. Die kijkt graag naar RTL Z in de ochtend. Dus ik denk niet dat je naar Jokertjes Java wordt kijk, normaal gesproken. Ik ook, heb want. het wel eens gezien, ja. Toch wel, hè? Het is het dan toch wel vermakelijk als je er langs hebt. Zeker. En ja. nou sterker nog, hoe heet dat programma nou? Een tijdje geleden uh, weer een datingshow, wegstemmen van uh, stelletjes. Uh, je moest elkaar zoeken, maar je moest ook weer. Uh, ja, dat, weet je, dat was fantastisch, was dat? Ja, ik weet het. In Turkije was het. Oh, uh, niet, niet ver, uh, ver, uh, ver uh, verwanten. Nee, hoe heet dat programma nou? Uh, uh, grenzeloos verliefd. Nee, dat? nee, nee, nee, nee, nee. Het is ook echt, echt RTL5. En dan uh, kon je een koppel vormen met iemand anders. En dan moest je net doen of dat je een relatie had. Werd je echt een relatie? Cheat on me? Nou. Cheered nou, Fantastisch. Daarvoor da bleef ik bijna thuis op maandag. <laughs> ja. Opdat op we nooit vergeten. Ja, op maandagavond. Hè. En wij kijken altijd op dinsdagavond natuurlijk voor het mediaoverzicht. Emiel Amman, singer-songwriter. Geboren in Amsterdam, maar daar ben je niet opgegroeid. Nee, Eindhoven. Ja. Hoe kwam dat zo? Een verhuizing van mijn ouders. Ja, en dus heb je nu een klein Brabants accentje. Te pakken, ja. En opereren vanuit het zuiden van het land. Maar ik woon inmiddels in Utrecht. Ja, oké. Okay, maar je hebt... Ik hoorde dat je 013 speelde. En we hadden vorige week... Hadden we iemand, te gast, waar jij weer bij de, in de albumpresentatie in het voorprogramma speelt. En dat was geloof ik ook weer in het zuiden van het land. Of ben ik dat is in, helemaal dat is in Den Bosch inderdaad, ja. Ja, ik plaats je dan helemaal in het zuiden. Maar het is, het is, dus ah. je, je zou jezelf toch liever vanuit Utrecht positioneren. dus uh, Beide. Maar ik, bedoel, ik, ik woon in Utrecht en in Eindhoven liggen mijn roots. Ja. En internationale ambities. Je nam je album, of je EP moet ik zeggen, ook vanuit New York op. Heb je dat goed gelezen? Nee, nee, nee, dat heb je een beetje vluchtig gescand. Ik heb samen gewerkt met een man uit New York. En die, uh, hij heette Larry, uh, heet hij? En hij speelt zelf onder de naam Grey Reverend. En ik hoorde zijn plaat en ik dacht, wauw, dit is heel erg mooi. Toen heb ik hem gewoon gemaild of, uh, of we niet samen iets konden ah, doen. Ik was gewoon heel erg jaloers. Ik dacht, nou, je hebt lekker in New York een plaat opgenomen. Hoe gaaf is dat? Ja, dat, dat, dat had ik ook wel graag gedaan. Maar toen ik de mail kreeg van, hé hey Emiel, uh, ik vind het gek. Laten we samen gaan werken. Uh -huh. En ik kom dan naar Nederland. Ja, dan ging ik niet protesteren en zeggen, nee, dat wil ik niet meer dan. Maar wat ik wel zeker weet is dat je in Zweden op tour gaat. Zeker. Zaterdag gaan we vertrekken. Juist. Uh, Zweden is een, is een land waar uh, singer-songwriters over het algemeen goed aarden. Lekker folkie, lekker uh, hoge bomen, veel wind. Ja, ik denk dat vooral, dat vooral alles wat uit Zweden komt nu heel hip is. Ja, nou ja. Het... Ik denk, en ik denk dat dat voor elk genre een beetje geldt op dit moment. Nou, ja, maar overal waar veel rurale gebieden zijn... daar uh, aarden singer-songwriters toch altijd lekker. Zeker. Gaan ja, jouw uh, liedjes over landschappen en, uh, en over dat soort singer-songwriter uh, onderwerpen? Nou, ik vind het een, misschien een beetje te kort door de bocht om te zeggen... ja, ik schrijf over weilanden. Maar ik heb wel heel veel geschreven in Canada bijvoorbeeld. En dat doe ik dan ook niet in een drukke winkelstraat. Dan Kijk. ga ik ook wel echt in de bossen zitten. Uh, omdat dus ik dat... Maar dat, dat zou ik ook doen als ik niet aan het schrijven was. Dat vind ik gewoon persoonlijk fijn. Despite the sun, waar gaat die over? Dat is toch wel een toevallig liedje wat ik schreef op een berg in, uh, in Canada, ja. Kijk. Ja, dat, uh, nou, ik denk dat die tekst redelijk verhalend is. Ik ga naar luisteren en dan ga ik ernaar wel zeggen of dat ik het een beetje begreep. Ik ben nooit in Canada geweest, maar met mijn ogen dicht ben ik het misschien toch. Emiel Landman gaat weer naar de andere kant van de studio. Dat is allemaal te volgen via radio1.nl, want daar hebben we een webcam. Hij speelt uh, zijn vierde en laatste liedje in deze WNL-nacht. Maar schakel vooral niet weg, want we gaan nog even door. Nu eerst dus The Spite, The Sun van Emiel Landman live bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Us walk into the sun. Well, somehow it's your shadow I walk on. Are we supposed to? Distance has grown strong, and both of us in silence carry on. Are we supposed to? Despite the sun, mm -mm. despite the sun, a change in the seasons may come. I'll turn to my shadow. Post I get alone Despite the sun Despite the sun The sun Bite the sun Maar dan klap ik dan met, met twee personen. Maar ik zit hier vandaag in mijn eentje. Ik hoop dat het alsnog gewaardeerd wordt. Eh, Emil Landman, bedankt voor je komt. Uh, despite the sun, ik denk wel dat ik het een beetje begrijp. Uh, en voor niks gaat de zon op. Maar uh, ja, tijd is niet te keren. Zeg maar. de, de, heb ik dat goed? Is dat, uh, dat, je ergens, uh, dat je is, ja. nog iets beter verklaren. Maar <clears throat> wat, ik, wat ik bedoel te zeggen eigenlijk... Tenminste, toen ik zat te luisteren... had ik het idee van sommige dingen kun je niet keren. Bijvoorbeeld de natuur. Is dat een... Uh, ja, je kan je soms ook afvragen misschien uh, waarom je met iemand bent of zo. Oh. En, uh, en, en, en sommige dingen kan je dan niet keren, nee. Oh. Hey, uh, dit was de dag zo, maar er is altijd nieuws dat over het hoofd gezien wordt. Om ervoor uh, te zorgen dat u zo min mogelijk mist... gaan we wekelijks op zoek naar de berichten uit de kantlijn van het nieuws. De free record shop is zo goed als zeker failliet. In het dunbevolkte Zeeland blijkt uh, bijna geen enkele muziekwinkel meer over. Maar Louis Kleingeld is eigenaar van de zaak Marmor Go Music in Zierikzee... en gaat voor Monopoly. Goeienacht, Louis. Goeienacht. Hoe voelt het nou om zo'n beetje de enige eigenaar van de muziekzaak in Zeeland te zijn? Slecht. Zo. Ja, dat verwacht je niet. We hadden goede contacten met de jongens van de free shop. Het gaat natuurlijk om mensen die daar werken. En uh, ja, zij zijn wel niet de vertegenwoordiger van het product zoals ik het zie. Mm -hmm. Maar ja, ze proberen wel het product te verkopen. Nou, daar, daar leg je natuurlijk al de vinger op de zere plek, want jij ziet het op een bijzondere manier, begrijp ik? Nou, ik, mijn, mijn instap is heel anders. Ik, uh, ik, ik, ik kan het winkeltje ook niet drijven zonder dat ik wat anders erbij doe. Ik ben ook glazenwassen en ik moest net mijn autootje nog parkeren, want ik kwam van een kantoortje schoon gemaakt had. En dat sponsort mijn winkeltje. Mm -hmm. Maar mijn insteek is, van, ik wil proberen de mensen goede muziek te verkopen. En ja, we zijn vier jaar geleden begonnen met twintig cd'tjes. Mm -hmm. We hebben nu een paar duizend titels staan. Maar ja, dat, dat zijn niet de 3A's en dat soort dingen. Ah, ja, nee, oké. Okay. Maar het is, het is voor jou toch een soort van hobbyisme, begrijp ik? Het is een hobbyisme wat uit de handel lopen is. En uh, het grappige was, die, uh, die van Breukhoven, die was ook in ons winkeltje. En die mm -hmm. stond er met zo'n pak die het dan allemaal voor ja, hem legt is. Dat is de baas ja. van de Free Record Shop, hè? Ja, precies. En die was er eigenlijk ook wel van geschrokken dat ze naar Zierig Zee waren getrokken. Omdat, ja, de winters zijn hier lang. En uh, ja, dan is het niet, niet makkelijk om zo'n winkel rendabel te houden. En ja, ik heb dan die insteek dat ik vind mensen, ik, ik, vind ik wil iets, mooie muziek verkopen. En als ik dan uh, ja, wat verdien, dan is het meegenomen. Dat is natuurlijk wat anders. Mm -hmm. Maar doordat door de dingen die ik verkoop, en door, uh, ja, ik denk als die cd's nog wil blijven verkopen in de toekomst, dan zou je ook verstand van cd's moeten hebben. In ieder geval van muziek die erop staat. Ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat jij misschien ook wat 3 uh, wat in, in de schappen kan leggen. En dan misschien aan de rechterkant, hè, aan de zijde van de Free Racket Shop, wat fans erbij kan verdienen. Ja, maar dan dan zijn er zijn altijd weer concurrenten die dat soort dingen altijd het goedkoopste willen verkopen. En dat is ook een groot probleem in, in, in de handel waar ik in zit. Dat mm -hmm. niemand vindt elkaar de winst. Dus men gaat steeds goedkoper, goedkoper verkopen. Zodat het niet meer verantwoord is om een winkel te drijven. Want iedereen moet kunnen beseffen dat als je een winkeltje drijft, dat je ook een beetje winst moet maken. Ja, maar ja, goed. En ik, en, en ik hoef geen miljonair te zijn, maar ik moet wel gewoon naar de groentebouw kunnen, naar de bakken en dat soort dingen. Ja, het zou ontzettend leuk zijn, natuurlijk, hè? want ik merk toch wel in de reacties, en ik denk iedereen wel, dat het mensen toch wel bevreemdt. En dat mensen het jammer vinden dat de Free Recordshop Shop uh, verdwijnt, al was het maar omdat er weer een platenzaak verdwijnt. Dus we hopen dat het goed gaat met Marmor Go Music. Uh, succes en dankjewel, Louis. Ja, dankjewel ook. En een wouden nacht. Omwonenden van het Van der Helstplein in de Pijp in Amsterdam... zijn helemaal klaar met de aanhoudende afvaloverlast op hun plein. Chitske Wiera heeft daarom een Facebookpagina opgericht... voor de Van der Helst Belt. Goedendag, Chitske. Hallo, goeienacht. Kunt u die Belt eens omschrijven? Wat voor buurt is het? Een hele leuke buurt en een prachtig plein. Het is, de, de buurt is ontzettend opgeknapt in de laatste jaren. Leuke terrasjes, goede restaurants. Uh... De prachtige bomen. Ik woon min in de pijp. Hartje, Hartje Amsterdam, ja, zeg maar. ik ben hartstikke jaloers. Ja, ja het is, als ik in, me, in mijn woonkamer zit, het is alsof ik in een bos woon. Geweldig. Ja. Nou, dit, dit was het, het positieve nieuws en dan gaan we nu over naar de overlast. Ja, nou, en dan loop ik naar het raam. Hè? Uh, uh, en wat zie ik daar dan? een vuilnisbelt, elke dag weer. Nou zijn er twee ophaaldagen, dus oké, okay, daar praat ik niet over. Maar de vijf andere dagen ligt er altijd een vuilnisbelt. En het lijkt wel of het steeds erger wordt. Je moet hier dus op zondagochtend, dan komen er allemaal meeuwen, die trekken die 50, 60, soms al 80 zakken open... En, dan, en, en, en, die, en die gaan ermee aan de haal met al dat eten. En dan komen er duiven en eksters. En, uh, mm -hmm. Het is ten eerste een waanzinnig kabaal. Ze scheiden alles onder hier. Ja, en die troep, het verspreidt zich stratenver. Ja, nou, facebook.com slash vdhelst belt. En dan zie ik dat er 98 mensen zijn die het leuk vinden. Ja, echt leuk te vinden is het natuurlijk ook niet. Nee, nee. Maar krijg, echt... krijg je nou een beetje bijstand? Ja, nou mensen, ja er is niemand, ik bedoel, dit is echt een pagina waarvoor de vind ik niet leuk knop uitgevonden moet worden. Want het, het is vreselijk natuurlijk, het is echt, het is vreselijk. Er het, het, uh, de, de zit oh, vlakbij dat ding zit een heel fantastisch restaurant, district 5, heeft een negen gehad van Johannes van Dam. Die mensen zijn voortdurend bezig zakken naar de kant te schuiven en de boel daar aan te vegen. En als het zomers heel erg is, dan hebben ze een zeil, wat ze er overheen leggen, tegen de stank. Mm -hmm. Ja, bedoel, dat is niet te doen. Ik weet, er zijn landen waar dit heel gebruikelijk is, maar wij wonen gewoon in 2013 in een wereldstad... Nou, Chitske, laten we nu voor deze ene keer dan afspreken... als mensen luisteren, en ze vinden dit heel vervelend... dat er nu wel gewoon op vind ik leuk geklikt mag worden... zodat er in ieder geval aangegeven wordt dat er heel veel mensen tegen zijn, toch? Ja, laten we, laten we het hopen. Laten we hopen dat deze pagina over een poosje niet meer nodig is. facebook.com slash /vd vdhelstbelt. Dankjewel, Chitske daar. Ja, jij ook. Hartstikke bedankt. Een gevoelig onderwerp in de provincie Gelderland is het ecoduct over de A28 bij Hulshorst. Het is gebouwd voor een veilige overgang van herten. Maar aan de andere kant van het ecoduct liggen boerenvelden die nu kaal gegeten worden. Daniel Terhaar, woordvoerder Landbouw en Natuur van de Gelderse PVV, dient morgen een motie in. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel herten steken erover? Nou, de bedoeling was zo'n 8 à 10 en dat waren ook de afspraken die erover gemaakt waren om überhaupt het uh, ecoduct aan te leggen. Maar inmiddels gaat het over zo'n 30 tot 50 en ik vermoed straks uh, richting de 100 herten per dag. En wat zijn de klachten precies? Nou, de klachten uh, zijn dat de boeren uh, daar ontzettend veel schade van ondervinden. Daar staan belangrijke landbouwgewassen. En je moet je voorstellen, aan de ene kant is dat de Veluwe, waar de herten eigenlijk uh, vandaan komen... En aan de andere kant is dat de een support. En dat is absoluut geen natuurgebied, maar een heel groot landbouwgebied... Uh, waar die herten uh, naartoe zijn gelokt met het ecoduct. Uh, ja, en dat levert uh, enorme problemen op voor de agrariërs, maar vooral ook uh, op het verkeer. Want we hebben daar zo'n 50 aanrijdingen per jaar met die herten. Ja, ik rijd er niet dagelijks, maar als ik dit zo hoor, vraag ik me vooral af... Waarom is dit ecoduct überhaupt gemaakt? Nou ja, als PVV zit sinds 2011 in de Provinciale Staten... en dat is een van de dossiers waar ik me vanaf het begin al afvroeg... waarom is dit ooit zo ver gekomen. Ja, en het is helaas, helaas door de PVDA en ChristenUnie in Gelderland ooit bedacht... Uh, in het vorige college, dat is uitgevoerd... en het heeft 10 miljoen euro gekost alleen voor dit ecoduct. Nou, er zijn er een stuk of 10 in Gelderland, dus u kunt uitrekenen... wat dat Gelderse belastingbetaler heeft gekost. Ja. En het kost ook nog eens per jaar 200.000 euro aan schadeuitkeringen. Nou ja, in, in de ogen van de PVV is dat dus een nalatenschap van een, een vorig college. Um, Klopt. Wat ga je morgen doen om het op te lossen? Ik ga morgen tijdens het debat van de Provinciale Staten... waar dit uh, expliciet op de agenda is gezet... ga ik een motie indienen... Uh, en daarin verzoek ik het college om het ecoduct per direct te sluiten. En dan zult u misschien denken dat het kapitaalvernietiging. is. Kapitaal maar ik wil dat de eerste orde op zaken wordt gesteld. Ik wil zeker weten dat die agrariërs krijgen waar, wat ze ooit beloofd is, die schadeuitkeringen. Ik wil dat verkeersveiligheid niet meer in het gedrang komt. En dan pas kunnen we eventueel nadenken uh, over het openen van het ecoduct. Maar tot die tijd moet hij echt per direct dicht. En zijn er partijen die met u eens zijn? Bijvoorbeeld uh, de partijen die destijds in het college zaten, zien die nu ook hun fouten in? Nou, die houden natuurlijk uh, zo'n dag voor de uh, statenvergadering nog even de kaarten tegen de borst. Uh, maar waar ik wel heel erg verheugd over ben... is dat met name ook de natuurorganisaties en ook de partijen die erbij horen... Uh, mij nu al voorhand al ondersteunen en ook mensen oproepen om die motie te ondersteunen. Want het is aan de ene kant voor de natuur en herten op zich natuurlijk verschrikkelijk. Want het te veel aan herten wordt momenteel afgeschoten. En dat zijn ook in deze tijd de drachtige herten die worden afgeschoten. Uh, maar aan de andere kant voor de agrariërs is het ook een ramp. Dus eigenlijk niemand is hier gelukkig mee. Dus ik hoop dat ik brede steun hiervoor krijg morgen. Ja, en nu zijn ze nog open natuurlijk. Dus als je momenteel rijdt op de A28... Dan zou ik zeggen, kijk uit. Eh, want eh, nu het donker is, zou je er zomaar eens eentje kunnen scheppen, of niet? Ja, dat klopt. Het is op zich een, een prachtig ecoduct. Maar dat mag ook wel voor uh, 10 miljoen euro. Uh, en die herten zijn ook prachtige dieren. Maar het gebied is daar gewoon uh, absoluut nog niet uh, ja, voor bestand. En als u echt herten wilt zien, dan kunt u het beste gewoon even naar de Veluwe rijden. <laughs> Succes morgen. Daniel Terhaar, landbouw en natuur van de Gelderse PVV. Dankjewel, goedendag.